Daarmee is het land het laatste permanente lid van de VN-veiligheidsraad dat het nieuwe bewind erkent. China had tot in juli nog over wapenleveringen onderhandeld met het regime van Gaddafi. Ook heeft Peking de NAVO-bombardementen op Tripoli herhaaldelijk veroordeeld. Er zijn ook landen die hebben gezegd dat ze het nieuwe Libische bewind niet zullen accepteren. Dat zijn bijvoorbeeld Venezuela, Nicaragua, Ecuador en Zimbabwe. Het overheidstekort komt in 2015 veel hoger uit dan het kabinet had geraamd. Dat staat in de miljoenennota die aanstaande vrijdag wordt gepresenteerd. Het kabinet ging er eerder van uit dat het tekort in 2015 zou zijn teruggebracht tot 0,9 procent. Maar in de miljoenennota wordt nu uitgegaan van 1,8 procent. Twee keer zoveel. Ook op de korte termijn komt het tekort aanmerkelijk hoger uit dan verwacht. 2,9 procent in 2012. En volgens Europese regels mag het tekort niet hoger zijn dan 3 procent. Patiënten zijn vaak bereid om ver te reizen voor een betere behandeling. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen onderzocht. Ongeveer de helft van de patiënten wil best een uur reizen... als in een ander ziekenhuis een betere behandeling wordt aangeboden. Nu reizen patiënten gemiddeld 13 minuten. Aanleiding voor het onderzoek is dat er in de toekomst... meer gespecialiseerde ziekenhuizen moeten komen. In Zuid-Frankrijk is zeker één dode gevallen... bij een explosie in een nucleair complex. Volgens de Franse autoriteiten zijn er vier mensen gewond geraakt... De explosie zou gebeurd zijn na een brand in een fabriek waar radioactief afval wordt verwerkt. Hoe die brand is ontstaan is niet duidelijk. Op het terrein staan volgens milieuorganisatie Greenpeace... een fabriek voor plutoniumbrandstof en verwerkingsinstallaties voor radioactief afval. Er is geen verhoogde radioactiviteit gemeten. Het weer, vanavond droog en opklaringen, aan zeeveel wind. Morgen af en toe zon, in de middag en avond kans op een bui. Het wordt morgen ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB Verkeersinformatie. In de Randstad is de avondspits voorbij. Maar bij Arnhem bepaalt nog niet. Daar nog steeds flinke problemen vanwege de afsluiting van de A50. Weg Arnhem naar Apeldoorn. Die is al uren dicht op het Waterberg. Na een ongeluk met een vrachtwagen. Nou, dat is te merken. Niet alleen op de snelwegen rond de Arnhem, maar ook op de lokale wegen. Op de A12 vanuit Utrecht staat 7 kilometer file. Tussen Knap het Grijzoord en Knap het Waterberg. En op een van de belangrijkste alternatieve routes, de A348... staat het ook muurvast van Arnhem naar Zutphen... tussen Knoop het broek en Dieren, 7 kilometer. Tja, als het moet, dan werk ik vanavond wel door. Doorgaans kun je prima je grens aangeven. En toch, je wil graag beter voor jezelf opkomen.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 Dit is Radio 1, de NTR. Genstof. Dames en heren, goedenavond. Het Caribische eiland Sint-Eustasius is sinds vorig jaar een Nederlandse gemeente. En dat heeft grote gevolgen, want de kinderen moeten opeens examen doen in het Nederlands... terwijl Engels de voertaal is. En er komen steeds meer Nederlanders die weigeren te integreren... Wat leidt tot groeiend verzet onder de eilanders? En onze gasten stonden daar met hun camera bovenop. Hier zijn Marco van Es en Rian van den Boom. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Marco en uh, Rina. Er zitten natuurlijk allerlei voordelen aan. Ik, ik uh, zeg jouw naam gelijk verkeerd. Ja, ja, ja. gaat goed. Rian. Rian, ja. Rian natuurlijk. <laughs> Rian. Um, sorry. Uh, er zitten allerlei voordelen aan hoor. om samen aan een productie te werken... en mm -hmm. uh, in alle opzichten uh, samen te leven. Maar het gaat ook vaak mis. Wanneer was jullie laatste ruzie? Rian. R <laughs> ik denk... Nou, ruzie, ruzie. Onze laatste fikse discussie was, denk ik, 14 dagen geleden. En gaat het dan over werk of over iets heel anders? Nee, nee, werk. Ja, ja. ja. ja, oh. ja, ja. Scenen erin, scène eruit. Wat oh, korter, is... wat langer. Ja. Ja. En weet je nog om welke scène het ging? Ja, maar dat is toch niet echt ruzie? Dat Marco? Is... Oh, sorry. Wat zei je? Sorry? <laughs> weet je nog om welke scène het ging? Uh, ja, van, uh, ik denk dat je bedoelt van Ismaël. Van ja. een scène uit uh, de lagere school. Of de basisschool. Aflevering ja. 5 is dat. Ja. En ik vond dat... Uh, uh, ja, het ging over... De oprichter van de basisschool. En die man, die meneer, die heet uh, Ismaël. En ik vond dat uh, hij maar, maar drie regels waarom hij die school had opgericht. Dat is ook best wel belangrijk. Maar ik vond dat het juist weer meer vragen opriep... dan dat er beantwoord werd. Ja. En Rian die vond dat echt... Dat het, ja, ja. Ik, vond, ik vond dat, dat hij daarin uh, iets over zichzelf liet zien. Wat zijn passie was om die school op te richten. Maar Marco had dus behoefte aan meer informatie. Uh, nou ja, daar, daar, dan probeer je elkaar te overtuigen uh, van je eigen inzichten. Ja. En, uh, In het uh, samen zijn van een editor of uh, uh, vechten jullie dat dan op straat uit? Uh, nou, no. in eerste instantie achter de montagetafel, wij editen zelf. Um, mm. Maar uh, als wij pauze hebben en in de Albert Heijn nog steeds aan het ruzie zijn, dan weten we, laten we deze scène even <laughs> rusten tot een dag daarna of zo. Dat Jullie ja. doen echt alles zelf, hè? Want uh, ja. de interviews, het geluid, uh, uh, het beeld. Montage. Uh, productie. Montage, uh, ja. productie. Het, het is echt een duoproductie. Ja. Volledig, ja. ja. Echt. We doen echt alles zelf. En ja. Marco twijfelde of, dit, of je dit wel een ruzie mag noemen. Dit is gewoon een meningsverschil ja, dit is gewoon Waar een hebben discussie. jullie dan echt ruzie over, Marco? Uh, over uh, huishoudelijke taken, hè. Zoals elke, uh, elke goede relatie heb je altijd wel een ruzie over huishoudelijke taken. Yes. In diezelfde supermarkt. En ja, wat we gaan eten. En, ja. uh, nee, klein, nee, klein. Uh, hmm. Nee. Hoe lang zijn jullie samen nu? Tien jaar. Tien jaar? Ja. Ja, ja, dus dat was ook een. Want toen behoorde jij nog tot een ander duo, namelijk samen met je broer Tommy. Ja. Vormde jij het komische duo Bladder. Och, jeetje, dat is echt zo lang geleden al. Nee, Hoe dat lang is gelegen? Ik dacht dat je zei Goeders van Nes, want daar, we hebben twee uh, series gemaakt voor de, voor de RVU. Voor de RVU, inderdaad. Maar Bledder, zo zijn we begonnen, ja. Dat was een, ja. Ik ben met mijn broer een cabaretduo begonnen en toen heetten wij Bledder. Maar dan heb jij heel goed research gedaan. Oh, daar wil gedaan. jij ook echt helemaal niet over praten. Jawel, dus ik kan wil je... wel over oh. praten. <laughs> maar ik, ik verbaas me, want dan moet je echt heel diep. Heel lang geleden. Ja, moet je echt heel diepe research hebben gedaan. Dan kom je het woord Bladder tegen. Wat zegt dat trouwens over jou, dat jij steeds een duo wilt vormen? Dan wel met je broer en dan nu met je vriendin. Ja, je kan het positief en negatief uitleggen. Hè? Nou, eerst het positieve dan maar. Dat ik goed in samenwerken ben. Dat ik het leuk vind om samen uh, een product te maken. En negatief is misschien uh, dat je dan niet individualistisch genoeg bent... om je eigen kunst uit te dragen. Dat zou kunnen. Ja, zo zo de ervaar ander ik het niet nodig. hoor. Je hebt de ander nodig, maar zo ervaar ik het niet. We hebben wel twee verschillende taken. Ja, ik denk met, ja. beide, met, met beide verschillende kwaliteiten kom je nog verder. Ik denk dat, dat, dat Marco inderdaad wat hij zelf zegt goed in staat is om zijn aandeel en zijn eigen kracht te zien en dat in te zetten. In een groter geheel. Ja, ja. nou, dat, dat is, uh, klinkt nee. heel <laughs> diplomatiek. Ja. Er <Hier> zal zeker <laughs> geen ruzie over ontstaan. Ik hoorde trouwens dat op sint eustatius het eiland waar jullie dus maandenlang hebben gefilmd, mm -hmm. de mensen al snel een bijnaam krijgen. Hebben jullie daar zo lang gezeten dat jullie een bijnaam kregen? Of een van jullie een bijnaam kreeg? Eh. Uh, het probleem met een bijnaam is, denk ik, ook dat je hem zelf niet snel te horen zal krijgen. Oh. Dus uh, ik zou het niet weten. En hem ook liever niet zou willen horen, waarschijnlijk. Ja. Nou, dat zou ik wel leuk vinden. Maar ik heb het, uh, ik heb het niet opgevangen op nee? straat. Nee? Terwijl we toch best wat opvingen. Maar uh, nee, ik heb, ik heb het uh, niet uh, mogen. Weet je de bijnaam nog van de uh, Nederlandse politiechef? Lokop, geloof ik. Lokop. Ja, ja. Lokop. Wat zoiets betekende als uh, opsluiten. opsluiten. Ja, dus Het sluiten. nieuwe beleid van de Nederlanders is niet meer bemiddelen, maar opsluiten. Ja. ja. Nou ja, en ze hadden geloof ik drie cellen... waar er dan twee in konden per mm -hmm, cel. Mm -hmm. En het was regelmatig zo dat uh, ze cellen tekort hadden. Ja. Sinds, sinds het nieuwe beleid, inderdaad. Sinds het van, het nieuwe beleid. Uh, vroeger was het meer bemiddelen. Probeerden ze rond de tafel te gaan zitten. Uh, zoals je ook ziet, wat Hodge, de agent die we volgen, de staciaan ook uh, doet, bemiddelen. Maar uh, inderdaad, Duco, dat is dus de nieuwe leidinggevende chef... die uh, gaat uh, gelijk over tot opsluiten. En uh, sindsdien zijn er vaak cellen tekort, ja, op dit ja. kleine eiland. Ja. En op ja. 3000 mensen. Ja. Waarbij hij trouwens ook nog vertelt dat het maar al te vaak gebeurt... dat je familieleden moet opsluiten. Wat natuurlijk snel het geval is als je maar met 3000 mensen te maken hebt. Ja. Ja. Ja. Hij, hij zat er twee maanden en moest een vriend van hem inrekenen. Nou, we zullen niet helemaal uitweiden over dat verhaal, maar dat zegt wel... In hoe klein het eiland is en hoe snel het dus gaat. Dat je sociale contacten uh, maakt en dus als agent in een moeilijke positie komt. Ja, kan ja. komen. Ja. Ja, in zijn geval. Ja. Goed, nou we gaan het zo hebben over uh, deze serie die jullie hebben gemaakt. Afgelopen zaterdag was de eerste aflevering te zien uh, op uh, Nederland 2. En dan zullen we dus nog vijf volgen. Ja. En uh, dan meld ik aan de luisteraars even... dat als er uh, nieuws is over het pensioenakkoord dat gesloten moet worden... FNV uh, Federatie Raad beslist daarover... dan uh, melden we dat uiteraard via het Radio 1-journaal. De tegel ligt daar en is inmiddels uh, beschreven door het echtpaar... dat niet echt een echtpaar is, maar <lacht> zich wel voordoet als een echtpaar. En uh, luisteraars kunnen zich ook melden. Uh, ga naar onze website radiokunststof.nl NTR brengt cultuur. Elke dag. Me feel nice, missing the way I hold you at night. Missing you crazy when you're not around. Girl, I really need you. We've been together for a long time. Been through rain and sunshine. Still, we keep trudging on. Hey, enough hills, you know we don't climb. Get yeah, through all the rough times. When we weak, Jamaica strong girl. And it's hard for a lady when a man is away. But I'll be returning to you, girl, one day. We'll be together I love you forever, yes, woman, I'm here to stay, hey, girl, I really need to tell you this, just can't live without your love and tenderness, no way, girl, I really need to tell you this, you alone are give me full joy and me, so oh, yeah, still I'm missing the way you make me feel nice. Time comes and me have feel left up. Me up, you understand me. up have a little work that I've to done. Baby, don't you shed that tear. There is nothing you should fear. Though no, you're far away and I may have always been here. And I got a little love for you when I get back. So get ready now, baby. Maybe we can do something new. Just between me and you. Oh, no. Hey, girl, I really need to tell you just can't live without your love and kindness, no way. Girl, I really need to tell you this. You alone and give me full joy and happiness, oh yeah. Still I'm missing the way you make me feel nice. Missing the way I hold you at night. Missing you crazy when you're not around. Girl, Just a blow, me and you could even love and watch the baby grow. Like the things you do and the special love you show, this you got to know, hey. Girl, I really need to tell you this. Just can't live without your love and tend tenderness, no way. Hey. Girl, I really need to tell you this. You alone are give me full joy and happiness. So oh, yeah, still I'm missing the way you make me feel nice. Missing.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 Nou, dit is dan uh, Ziggy. En hij is afkomstig van Sint Eustatius. Ja, hij is geboren in uh, Rotterdam in 1981. Onder de naam Ricardo Blijden. Maar is op een gegeven moment naar zijn opa en oma gegaan. Uh, op Sint Eustatius. En is uh, door hun opgevoed. oma was uh, pianiste van de, van de kerk. Uh, de Zevende Dag Adventisten, En zij gaf hem de bijnaam Ziggy. En nu is het een begrip. Jullie hebben hem niet gefilmd. Hè? We dachten, het is leuk om hem te laten horen. Nog wel op zoek gegaan, begreep ik. Nou, we zijn nog even op zoek gegaan naar de, de oma ervan, maar... Ja, dit heeft uh, het gegeven heel goed. snel laten vallen. We moesten heel snel keuzes maken welke hoofdpersonen we gingen volgen. En nee, dat, uh, wat wel en wat niet. Precies. Nog even voor de mensen die later ingeschakeld zijn. Marco van S. en Rian van den Boom. Jullie maakten samen een uh, documentaire serie over sint Eustatius. Stetsje, door de uh, bewoners zelf genoemd. Caribisch-Nederland, zo heet de serie. Uh, het gaat om een heel kleine gemeenschap van mm -hmm. uh, nou, zo'n 3000 inwoners. En het eiland... Is de helft van Schimonicoog? Ja. Dus stelt echt helemaal niks voor. Ja. ja, het stelt wel wat voor, maar ja. niet qua oppervlakte. Nee, niet ja. qua ja. oppervlakte. Ja. Ja, um, goed, uh, misschien moeten we heel even uh, uh, de geschiedenis uh, uh, in het kort, want ik begreep van de directeur van, uh, van de een middelbare school, ja, dan zeg ik het mm -hmm. goed... dat uh, hij sprak een ambtenaar van, uh, van het ministerie van OCMW hier in Den Haag... en uh, die had gezegd, uh, Sint Eustatius, uh, waar ligt dat nou precies... en hoe zit dat ook alweer? Uh, dus het kan geen kwaad om dat even te benoemen, Marco. Ja, ook dacht ik het fragment ging laten nee. horen. Nee, ja, dat doen Want we dat straks is... ook nog wel, maar... <laughs> Wat is, wat is de vraag precies? Nou ja, even in het kort hoe het ook alweer uh, zat met Sint-Austatius... Oh, en Sintussta de, ne de Nederlandse Antillen. Ah, okay. Want daar maakt het zo het deel van uit. Ja, precies. En uh, Eigenlijk zijn er drie uh, eilanden, BES-eilanden noem je dat... en dat is Bonaire, Stacia en uh, Saba. Ja. Ja. En wat het nou specifiek maakt bij sint Eustatius is dat er op sint Eustatius een referendum is geweest... En dan mochten ze eigenlijk uit drie opties mochten ze daar kiezen. Of onafhankelijkheid, of een aparte status. Of een bijzonder gemeente van Nederland. Toen en dat heeft... was in 2008, hè? Als ik me niet vergis. 2006, ja. 2008, volgens mij, volgens mij ja. ook. Ja. Ja. Durf ik het voor mij ook? Nou, ja. goed. nou goed, maakt niet uit. <laughs> uh, maar wat de socialen hebben gedaan. Die hebben gekozen uh, uh, voor uh, behoud om bij de Nederlandse Antillen te blijven. Mm -hmm. Maar zij waren eigenlijk het enige eiland die uh, dat wilde. Uh, dus dat kon niet. En toen is er een eilanddelegatie in Nederland gegaan. En toen hebben ze samen daar in Nederland... met de Nederlandse overheid besloten... dat uh, Sint-Eustatius dan maar een bijzondere gemeente van Nederland moest worden. Ja, en met dat alle gevolgen van, van dien. dien. Precies, ja. want dat heeft natuurlijk een beetje kwaad bloed gezet. Want ja, wat ze hadden moeten doen... Hè, wat je ook vaak hoort van de mensen op het eiland... Dus ze hadden terug moeten gaan... en dan hadden ze opnieuw een referendum moeten uitschrijven. Wat gaan we dan doen? Maar en dat is waarom, waarom is dat niet gebeurd, Rian? Weet jij dat? Ja. Uh, er zouden belangen kunnen zijn, van, ik zeg zouden kunnen zijn van, uh, vanuit Nederland om uh, toch graag Stesia uh, Sint-Eustatius uh, als bijzondere Nederlandse gemeente in te lijven, om het zo maar even te zeggen. Uh, maar dat kan ik niet helemaal hard maken. Maar er zit daar in ieder geval een grote oliemaatschappij. Uh, een hele grote, mm -hmm. zeg maar, rust een multinational. Uh -huh. Nu uh, star. New star een uh, Amerikaanse olieopslag- en doorvoerhaven plaats. Um uh, ja, Nederland die... zou daar vanaf 2014 uh, de belasting van gaan innen... en dat gaat om nogal grote bedragen, laten we het zo mm -hmm. zeggen. Miljoenen per jaar. Per jaar. Ja, volgens ja. Joshua Spenner gaat het om 400 miljoen euro... zouden dan uh, terugvloeien naar de Nederlandse staat. En dat schapist. is een soort activist, he, Joshua dat is ja, ja, maar hij is ook politicus. Mm -hmm. ja. Hij heeft een politieke partij ja, opgericht... Precies, en ja. hij is ontzettend boos eigenlijk... Ja. en verontwaardigd uh, mm -hmm. over hoe dit allemaal is gegaan... Ja. En ik kan hem eigenlijk niet anders dan gelijk geven. Want hoe zit dat hij? Hoe komt het dat wij bijvoorbeeld maar heel weinig hiervan af weten? Ik bedoel, hoeveel mensen in Nederland zullen weten dat Sint-Eustatius sinds 2008 een Nederlandse gemeente is? Heel weinig, denk ik. Sowieso, als ik vertel, ik ga naar Sint-Eustatius, dan, uh, dan ook valt het kwartje niet gelijk eigenlijk. En ja, hoe komt dat? De, dat heeft ons ook verbaasd. Ik denk dat er ontzettend weinig überhaupt uh, uh, over de Nederlandse Antillen... Uh, ...bekend is, uh, mm -hmm. verteld wordt. Uh, we op kennen zouden we ja. kennen Aruba. We kennen meestal de mooie praatjes. Daar, en de... daar houdt het vaak mee op, de toeristische ja. orde. Verder mm -hmm. gaat het vaak niet. En ook 10-10-10, uh, dus 10 oktober 2010... ...is dus die overgangperiode uh, ingegaan. Uh, ook daar is heel weinig media-aandacht voor geweest. Als je me vraagt hoe dat komt... Geen idee. Ja. Uh, desondanks, met alle gevolgen van dien, zoals je net al zei, Marco... want bijvoorbeeld, de voertaal op uh, Sinterstages is Engels. Ja. En uh, vanaf dat moment gold de Nederlandse wetgeving... en moest er verplicht op alle scholen Nederlands gesproken worden. Nou, dat was daarvoor ook al, hoor. Daarvoor werd we, Maar je bedoelt examens worden gemaakt ja, in, in het ja, Nederlands. Ja, ja, ja. Dat is onmogelijk. Ja, wat wij hebben ervaren is dat, dat leerlingen, dat komt ook uit de documentaire naar voren, zich daar ja, gedemotiveerd van raken. Om, ja. uh, uh, ze moeten Nederlands kennen. Ze wordt thuis in het thuis, praten ze geen Nederlands, op straat wordt geen Nederlands gesproken. En toch moeten ze in het Nederlands eindexamen doen. Nou ja, je, ja, je kan ons zelf verzinnen dat dat natuurlijk heel veel motivatieproblemen oplevert en veel weerstand bij de, bij de leerlingen. En ook bij de leerkrachten en ook bij Leen de Jong, ja, de directeur. Ja, eigenlijk van zit iedereen in dat schuitje school, ja. die helemaal niet weet. Hij zit nu, geloof ik. Hoe lang zit hij daar? Een paar Vanaf september. Nog veel korter, ja. En met handen in het haar. Laten we even naar hem luisteren. Lene Jong, directeur van de middelbare school. You know the school where I came from in Holland? They had punishment. And they made them come one hour before the beginning of school time, you know? So 6.30 and then they... Dan zouden ze ze het hebben. Ik vind dat het in Nederland vaak behoorlijk goed geregeld is. En hier is dat niet zo. En dat, dat maakt het een, een fantastische uitdaging. Dat is echt verschrikkelijk leuk om te proberen daar een beetje orde in te krijgen. De resultaten zijn bedroevend. Zijn, zijn echt ten hemel schrijend, kan je bijna zeggen. Terwijl ze er ook nog veel te lang over doen. Hè? In, het, in het VMBO, daar hoor je vier jaar over te doen... Ik denk dat ze er gemiddeld bijna zes jaar over doen. Um, en slagingspercentages zijn daar onder de 30%. Procent. Dat is echt dramatisch in Nederland. Als je onder de 90 zit in het VMBO, nou, dan moet je toch echt na gaan denken. Dat kan allemaal niet. En hier zitten we dan onder de 30. Hallo, waar hebben we het over. Ik was een paar weken geleden in Nederland. Kom daar met een of andere hoge ambtenaar van OCW te praten. En die zegt tegen mij, ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee waar die eilanden liggen. En dat is dan een meneer die moet ervoor zorgen dat hier op dit eiland de kwaliteit van het onderwijs gaat. Mag ik eens even weten hoe dat eigenlijk... We hebben echt geen, geen van van hoe het hier is. Nou, die meneer van de OCMW heeft het nu wel ingepeperd ja. gekregen. Ik hoop <laughs> dat hij luistert. <laughs> Goed, ja. uh, Marco van Essen en Rian van den Boom. Verantwoordelijk voor deze serie. Dit was de eerste aflevering die een ieder afgelopen zaterdag heeft uh, kunnen zien. Uh, ja, ik heb de aflevering gezien en ook een aantal anderen. En ik kan niet anders dan vaststellen dat het volkomen bespottelijk is... dat wij daar met onze grote witte lichamen uh, <laughs> en onze keurige regels en wetgeving... Daar zijn hm. het is een totaal contrast met met het eiland zelf. Hè? Ja, ja. Ja. En ja, ja, het is uh, ja, twee, twee culturen die de daar op een klein eilandje samen trachten te komen en wij proberen in het documentaire te laten zien hoe dat wel of niet naast elkaar bestaat. En uh, ja, nou ja, zoals je zelf zegt. Uh, het, ja. is, het is, het ja. is een, vreemd, een vreemd geheel. Ja, want uh, het, het ja. staat daar naast elkaar en dat registreren jullie. Het ja. is het als een soort uh, vliegen op de muur: alles, ja. uh, zijn jullie alles aan het vastleggen. Maar het, uh, wat er vervolgens van terechtkomt, dat. Uh, pff, ja, hoe, hoe moet dat? Hoe moet dat verder, bedoel je? Nou ja, dat is denk ik een nee, te groot ja, vraag. Lijkt me. Maar wat tref je aan? Wat, waar, noem eens iets waar, waar jullie gelijk al behoorlijk van geschokt waren. toen je begon daar. Uh, nou ja, wat, wat net al vertelde op middelbaar school. dat het Nederlands eindexamen. en die, die, wat je net ook in het fragment hoorde. dat er maar 28% mensen slagen, of kinderen slagen daar. Nou, vind, vind ik chockerend. En ook de wanhoop, als je, als je met de leerlingen spreekt, in het Engels, <laughs> de, de, de wanhoop die je voelt, de, de, uh, ik bedoel, een, een gedemotiveerde houding op een middelbare school, dat kom je ook in Nederland tegen. Dat is van, van, van alle, alle plaatsen, alle tijden, wil ik zeggen. Maar je voelt bij hun echt een diepe wanhoop. Je voelt ineens de honger dat ze het wel willen, maar dat het niet lukt. En, en, en die frustratie, ja, die heeft me wel, wel geraakt. Ja. Ja. Ja. En, en waarom? Waarom willen ze het wel, maar lukt het niet? Ik denk omdat de taal, uh, omdat de taal dat is toch wel het eerste grootste euvel. Als, je, ja, als, als ik mezelf indenk dat ik in het Frans eindexamen zou moeten doen... in vakken scheikunde, natuurkunde. Het zijn ook nog eens uh, vaktermen die je onder de knie moet krijgen. Uh, terwijl je met je vriendjes spreek je Engels, thuis spreek je Engels. Uh, televisie is Engels. Dat, ja, dat is, dat is dan een niveau wat gevraagd En dan moet je plotseling wordt. op VMBO-niveau eindexamen doen in het Nederlands. Ja. In maar dan het Nederlands. Scheikunde, natuurkunde, ja. et cetera, et cetera. Ja. Maar, ook, maar daarnaast, wat mij ook uh, verbaasde, was, was de prijsstijgingen bijvoorbeeld. Dat is echt een enorme inflatie is er, is er nu. Eh... Um, 4,5 US dollar voor een aubergine, zag ik. Ja, ja, ja. en ook 8 dollar voor een, voor een pak yoghurt. En uh, ja, dat, dat, dat rijst, echt, dat, dat gaat niet goed daar. En de meeste inwoners die, die geven de schuld eraan aan het, uh, dat, aan het Nederlandse beleid dat daar nu is. Er worden zo verschrikkelijk veel regels en wetten doorgevoerd... Pas dan word, word je jezelf ook bewust van hoe geregeld alles in Nederland is. En uh, dat gebeurt daar al jaren niet. Uh, dat is ook al uh, jarenlang geen belasting wordt er bijvoorbeeld betaald. Maar denk ook aan een keuringsdienst van maart 2014, dus wel begrijp ik. Uh, vanaf Naar 2000... 2014 is het contract van Newstar, is dat. Daar, dat is specifiek gehad over Newstar. Vanaf dat moment mag uh, Nederland winstbelasting gaan heffen. Maar de bewoners op het eiland, die uh, de, de, de regels die Nederland invoert, is vanaf 2010 gewoon. Ja. En dat is ook eigenlijk in een hele korte overgangsperiode. Dus. dus die mensen zijn ook in verwarring. Er is ook chaos van uh, wat ik net wou zeggen. De Keuringsdienst van Waarde wordt doorgevoerd. Nou, Er zijn daar een paar restaurantjes op je handen te tellen. Maar die hebben daar nog nooit mee te maken gehad. Uh, brandbeveiliging. Uh, uh, de geiten en de koeien lopen over straat. Dat moet ineens allemaal ingeperkt worden. Dus er zijn zulke grote verschillen... die ze in zo'n korte tijd willen opheffen. Zonder dat, uh, dat daarin in wederzijds... Dus heel erg veel overleg is. Zeg ik voorzichtig hoor. Ja, Want ja. Uh, laat ik zeggen, wij blijven de, uh, registrerend aanwezig, maar toch merk je bij beide kanten dat het er is commotie, laten we het ja. zo zeggen. Ja. En was dat. Uh, ik denk dat je ook bijna niet anders kon hè, dan registrerend aanwezig mm. zijn, Marco. Want ja. uh, de, de, de, jullie kaarten wel verschillende dingen aan, zoals bijvoorbeeld NuStar. Uh, de, en, en de gigantische winst die ze hebben geboekt. Dat was het ook weer: 2 biljoen. 2 miljard. dollar. Yeah. En, en, en, en de corruptie. Maar het blijven een beetje losse eindjes. Mm. Nou, wat wij hebben geprobeerd hebben is. Uh, uh, vooral elke aflevering staan er twee personages centraal. Twee hoofdpersonen, die proberen we te volgen. En aan de hand van, ja, van, van hun verhalen proberen we zo langzaam het uh, eiland te leren kennen. Mm -hmm. En de ene hoofdpersoon is een Zashaan en de andere hoofdpersoon is een Nederlander. En we proberen eigenlijk, omdat we registrerend aanwezig zijn, proberen we... Dat je als kijker eigenlijk allebei de ja, dat je het op allebei de kanten kan zien. Hm, dat ja, is zowel van is de zwarte kant als van de witte kant. Ja, precies, ja. Even makkelijk gezegd. Ja. En daarom hebben jullie op de middelbare school ook een, een prachtige uh, docenten gevolgd. Hm. Jacinta Brazegrijs, ja, ja. zeg ik nu. Um, uh, nou, we moeten misschien ja. even naar haar luisteren, want zij vertelt over haar wanhoop. Ja. Ik denk dat lesgeven een roeping is. Zeker op dit eiland. Dus er komt zoveel extra's bij. Als je niet heel veel liefde hebt, dan doe je het niet. Of je houdt het niet lang vol. Je hebt heel veel gedragsproblemen bij de kinderen. Die je dan moet oplossen. Tegen de tijd dat je um, klaar bent met een, een confrontatie oplossen in de les. Of een kind corrigeren voor een... Uh, en een brutale mond. Heb je vijf minuten om nog les te geven? En ik denk dat, dat misschien de mensen in Nederland dat ook een beetje kan herkennen. Mm -hmm. Maar ik, ik heb ook in Nederland lesgegeven, het is dus hier wel wat erger. Ja, ja, Sinta Bryce is in Nederland uh, opgeleid. Mm -hmm. En is dus teruggegaan naar het eiland om daar uh, haar roeping, zoals ze het noemt, uh, uit te oefenen. Die Nederlandse docenten die gaan na anderhalf, twee, drie jaar over het algemeen weer terug. Uh, hoe, hoe zit het met de docenten die daar dag in, dag uit, jaren achtereen moeten werken? Of hebben jullie die niet aangetroffen? <laughs> die hebben we niet veel van aangetroffen. Nee, er is maar... echt heel erg veel verloop. Ja, ja, ja want de, de er zijn dus veel Nederlandse docenten op de middelbare school daar. Uh, ik denk 80% komt uit Nederland wat daar les geeft. En die komen in eerste instantie voor een contract van drie jaar. Dus dat is eigenlijk het max. Uh, er zijn er ook wel wat die na een jaar denken: Nou, ik vind het wel mooi geweest. Ja, ja. Ja. Maar, maar, maar docenten die daar uh, dag in dag uit, laten we zeggen, tien of twaalf jaar lesgeven, die hebben wij niet gezien. Ik onderbreek je even, want het is ja. half acht en dat betekent op Radio 1 verkeersinformatie. Ja. Er zijn nog steeds problemen in de buurt van Arnhem. Daar staan nog files op veel wegen, op veel lokale wegen ook. En dat komt omdat de A50 van Arnhem naar Apeldoorn dicht is vanaf knooppunt Waterberg. Waarschijnlijk gaat er rond 8 uur wel één rijstrook open. Er is daar vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen met betonnen platen. Het asfalt is beschadigd, dus ze zijn daar ook nu aan het asfalteren. Dat levert onder andere een lange file op op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen de knooppunten Grijzoord en Waterberg nog 6 kilometer. Dan nog even naar het zuiden van het land. Daar is een weg dicht. Dat gaat om de N612 tussen Zomeren en Helmond. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor is de weg tussen Lierop en Helmond in beide richtingen dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. En vandaag zijn er twee gasten bij Kunststof, Marco van S en Rian van de Boom. We spreken over documentaire serie die afgelopen zaterdag van start is gegaan. Caribisch Nederland, een serie waarbij uh, het tweetal uh, maandenlang heeft gefilmd op Sint Eustatius. Steetje, door de, uh, zo wordt het eiland door de bewoners zelf uh, genoemd. Voertaal is Engels, maar we spraken net over het onderwijs en dat de kinderen daar verplicht in het Nederlands eindexamen moeten doen. En dus ook in het Nederlands onderwijs krijgen. Met alle uh, gevolgen en problemen van dien. Jacinta Bryce, de uh, docenten zelf afkomstig van het eiland, uh, vertelt over, dat hoorden we daarnet, over mm -hmm. haar roeping. Maar op het einde van die aflevering... zegt ze toch een paar merkwaardige dingen, vond ik, over Nederland. Mm -hmm. uh, want ze is hier opgeleid. En dan heeft ze bijvoorbeeld over brandweermannen... Die, uh, die het te koud vinden om het bos in te gaan. Dat begreep ik mm -hmm. niet helemaal. Nou, ik, ik denk dat zij... Uh, in die les uh, heeft iemand uitgenodigd... Uh, om het over Nederland te hebben, Nederlandse ervaringen. En... Uh, zij is zelf dus in Nederland geweest. Ik geloof wel dat zij ook aan haar leerlingen en aan haar klas... op een bepaalde manier duidelijk wil maken... hoe goed ze het hebben op hun eilandje. En ze een beetje wil beschermen voor de grote boze buitenwereld. Of ze daarvoor wil voorbereiden... Dus daarin komt een opsomming van. Nou, let wel, het is hartstikke koud in Nederland. Uh, in, in die context. Dus ja. de, de brandweermannen die niet naar een cursus willen. omdat het te koud is om naar buiten te gaan. Um, dus dus ik, ik, ik denk dat het in. in... En dat we het in die context moeten laten. Ja. ja, van het sprookje Nederland even aan diggelen, gooien. Ja, verwacht de... daar niet te veel van? Ik denk dat er, of er zijn heel veel uh, leerlingen daar. Die hebben allemaal de droom van. Uh, buiten dit eilandje ga ik het maken. Maar toch niet in Nederland? Nou ja, als je een uh, eindexamen hebt gedaan in het Nederlands. Ja, dan ligt het wel voor de hand. En ja. ze krijgen een studiebeurt. Om naar Nederland te gaan, dan ligt het inderdaad voor de hand van... Uh, om naar Nederland te gaan, ja, de opties worden kleiner... als je een Nederlands diploma hebt. Ja, want dat maakt het ook zo merkwaardig. Want wat zou er meer voor de hand liggen... dan dat ze gewoon in het Engels eindelijk samen ja. doen? We gaan ook heel want veel de droom is uh, toch de Verenigde Staten. Ja, er gaan ook veel naar de Verenigde Staten toe. Niet ja. allemaal gaan naar Nederland toe. Nee. Ook veel, dus eigenlijk had ik een beetje het gevoel... dat meer leerlingen in de States willen gaan studeren. Ja. Had ik een beetje het idee. Ja, dat willen ze liever. Ja, ja dat klopt. Ja. Uh -huh. Um, uh, goed, dus deze Jacinta Bryce wilde vooral het sprookje Nederland uh, aan diggelen, gooien. En dat was de reden waarom ze enigszins merkwaardige uitspraken <laughs> deden over Nederland. Jullie hebben de serie zo ingedeeld dat je uh, per aflevering een, een aspect van uh, het leven belicht. De samenleving mm -hmm, eigenlijk... Mm -hmm te openen dus met de middelbare school. Maar we kregen ook te maken met uh, de politie en mm -hmm. uh, met de politiek. En in de aflevering uh, over de politiek kwam zijn naam viel net al. Uh, Joshua, en dan moet ik even zijn achterna. Spanner. Spanner, Spanner, ja. Wat is dat voor figuur, voor man? Uh, het is een man met een uitgesproken mening. Het is een man die uh, ja, ons inziens... Uh, zeer gewaardeerd wordt op het eiland. Zeer belezen man is het ook. Uh, hij heeft een eigen uh, televisieprogramma daar... waar mensen kunnen inbellen. Maar hij staat bekend om zijn uh, ferme uitspraken... en om zijn anti nederlandse uh, uitingen. Ja, dat is uh, bij hem duidelijk, ja. Op een gegeven moment doet hij ook een, een felle uitspraak... Uh, uh, dat de Nederlanders wel beroofd zullen gaan worden... Telegraaf heeft dat gelijk heel handig ja. opgepikt en uh, uitgebuit. <laughs> als, als, als, als daadwerkelijke oproep. Ja, inderdaad. Ja, ja. Kom op, laten we ze beroven. Maar, uh, Want zo zegt hij dat. Niet, nee, hij zegt van als er niet naar ons geluisterd wordt, wordt er dan misschien naar ons geluisterd als wij mensen gaan beroven. Moeten we zo ver gaan dat er een keer naar ons geluisterd wordt? Dat is eigenlijk. Ik interpreteerde het meer als wanhoopskreet eigenlijk. Ja, en als waarschuwing toch ook? Ja, als waarschuwing. Uh... Nou ja, dat het wel eens heel erg uit de hand zou kunnen lopen. Ja, zo dat, kun je het ja, ook nou interpreteren. Ja, zo toch? Dat interpreteren, ja. Ja, maar ik, ik denk niet dat hij het zo concreet bedoelde hoor. Dat, uh, dat, dat niet. Nee, maar wel als een heel duidelijk signaal. van ja. hoe, hoe groot de onrust is, hoe groot de voede is. Ja. En uh, ja, jongens, let op. Let op de, de, de komende grenzen. Of de. de... Ja, het kan inderdaad. Het zou wel eens uit de hand kunnen gaan lopen. Ja, op die manier. Want wat troffen jullie daaraan? Hoe, uh, uh, hoe vo voelen ze zich er daadwerkelijk ingeluist? W want zo zou, je, ja. zo zou je het kunnen stellen. Hè? Of, ja, eigenlijk wel. Hè? Of, ja, hoe voel je Ja, dat wat? voelde ik. Ben, nou, laat zeggen, want we zijn twee keer gegaan. Met een, een tussenperiode van zeven weken. Mm -hmm. Dat we weer in Nederland waren. Um, en zelfs in die zeven weken uh, is de stemming al. Weer veranderd, vonden wij het al weer grimmiger de tweede keer dat wij daar kwamen dan de eerste keer. En uh, ik denk dat dat alles te maken heeft met dat de inwoners steeds meer in de gaten kregen en krijgen mm -hmm. hoeveel last zij hebben van, van alles wat er aan het veranderen is daar. En uh, of je het nou aan Joshua, Joshua Spenner vroeg of aan Ruben Merkman, dat is dus uh, de lijsttrekker van de Democratische Partij die er... Voor gezorgd heeft dat Nederland een uh, of dat sint een onderdeel van Nederland is geworden. En dus oh. wel van vier naar twee zetels zijn ja. gegaan. Ja. Wat heel maar bijzonder hij, is. Eigenlijk. Maar, maar ook hij zegt: uh, We zitten met de gebakken peren. Nu, nu, nu gaan ze ons vertellen hoe het moet zonder overleg. Dus, dus aan beide kanten. Van, van, die politieke, van het politieke schalen zeg maar... Mm -hmm. uh, zijn er forse geluiden dat, dat, uh, dat het uh, niet goed gaat op dit moment. Want hoe heeft het zover eigenlijk kunnen komen? Dat, dat is wat mij toch onduidelijk blijft. Is dat, mm -hmm. Het volk heeft gekozen per referendum... Mm -hmm. voor het vasthouden aan de Nederlandse Antillen. Maar hadden ze niet kunnen aanvoelen dat dat, dat het helemaal niet door zou gaan. Omdat de andere, andere eilanden... Ja, maar je kent. weet natuurlijk niet wat andere eilanden stemmen. Nee, maar goed, was daar niet een sterk vermoeden? Ja, toen volgens nee, mij toen niet. niet. Nee, uh, Want Sam, voor hetzelfde geld had Saba uh, en Bonaire ook voor die Nederlandse Antillen gekozen. Ja. En hadden zij met z'n drieën bijvoorbeeld ja. onder die vlag door kunnen gaan. En zij hebben dat pas te horen gekregen... toen zij, of de afgezanden daarvan, in Nederland aan tafel zaten. Dus ja... In hoeverre ja, je weet, je weet niet wat je buurman doet. Nee. Maar goed, hebben jullie niet het idee dat daar veel meer aan de hand is? Dat het niet iets. Dat het eigenlijk iets is wat nog veel beter uitgezocht of gerechd zou moeten worden? Ja, nou ja, wat, wat ik treffend vind bijvoorbeeld is wat Jacinta eigenlijk in de laatste aflevering zegt. Ik denk ook dat het een identiteitskwestie is. Dat zij. Uh, uh, Jacinta zegt ook van ja, ik word hier opgegroeid. Ik, uh, op school wordt Nederlands. En ik, ik denk dat ik Nederlander ben. Zo voelen zij zich ook. Hè. Er wordt Elke maand wordt de vlag ook gehezen. Uh, de eerste maandag van de maand, maand moeten ze ja. het Wilhelmus zingen. Ja, precies. Dus die, de, die, die bewoners hebben het idee. Sint had het idee van ik ben een Nederlander. Maar dan ga ik naar Nederland toe. En dan blijf ik helemaal geen Nederlander te zijn. Wie ben ik eigenlijk? Mm -hmm. En wij merkten wel dat, dat, dat die identiteit. Die behoefte om echt een, echt een stationse identiteit. Om dat tot uitdrukking te brengen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat is een zeer grote behoefte is van de Sassane om een, om een eigen identiteit te onderzoeken. Want daar ligt het volgens mij aan. Mm -hmm. En als je al dan niet in je eigen taal lesgegeven kan worden, ja, dan... Ja, snap je hem. Nou, in hoeverre is er sprake van gewoon hardcore kolonialisme? Is dat niet wat jullie daar hebben Ja, dat is een gevaarlijk woord, nou, kolonialisme. Ja. Nou, laat ik zeggen, we hebben geluiden gehoord dat zij dat wel zo ervaren. En zij, dat niet alle bewoners, maar dat er, dat er ja, toch wel een mm -hmm. groot deel van de be bewoners vaak dit woord in de mond namen. En jullie, hoe hebben jullie het ervaren? Wat... Ja, wat wij ervaren hebben is... Uh... Nou, wat wij ervaren hebben is, uh, dat, dat kunnen we wel zeggen, dat, we, uh, dat de Stassaanse gemeenschap en de Nederlandse gemeenschap, dat dat weinig uh, met elkaar mengt. Dat... Dat kan ik zo wel zeggen, toch? Ja, vind ik wel. En, ja. Uh, uh, ja. Omdat Nogmaals, ze gewoon zijn... helemaal niks met elkaar te maken hebben, eigenlijk. Terwijl ze wel... Bedoel, Juist. Je ziet die politiechef uh, uh, in contact treden met de plaatselijke bevolking. Maar mm -hmm. het is van een knulligheid. En dan doet zijn auto het ook niet. En dan Echt? moet hij aangeduwd worden. En dat is dan allemaal heel aardig. Maar je voelt... Zo, twee totaal verschillende werelden ja. die dat, dat niets zo, met elkaar te maken. Maar dat het ook ervaren, Ja, ja, zo, ja. dat, dat, dat nee. beïnvloedt elkaar nauwelijks. En, en uh, er moet natuurlijk een wisselwerking zijn, nu helemaal. Van, van luisteren en horen en weer horen of, Maar... Uh, uh, ja, het is een, de, de die voelt zich al snel, uh, zoals Jacinta ook uitlegt, uh, de les gelezen. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk ook historisch gezien een, een verhouding die, de, die er nog steeds in zit. Uh, dus ja je, ja, je hebt twee losse culturen. En uh, uh, ik vind het heel goed dat als jij zegt: uh, Ik heb het gezien en ik heb het zo ervaren. Dan denk mm -hmm. ik: Nou, dat is heel mooi, want wij hebben het geregistreerd. En als dat gevoel bij jou overblijft. Dan uh... ben jij wel tevreden. Nou, Dan denk ik, dan hebben we wel iets aangekaart met mm. de documentaire. Hebben we wel iets laten zien. Ja. Uh, en ik vind het goed dat niet mijn mening uh, daarin verpakt zit. Maar dat, ja, dat de, dat, dat de is... kijker of de luisteraar ja. daar de conclusie ja. aan mag vinden. Ja. Ja. Ja. Um, hoe reageerden ze eigenlijk op jullie? Want de, de, de, ik heb de vraag nog niet gesteld, maar ik weet hem ook al. Jullie hebben totaal, hadden totaal geen band met het eiland. Nee, dat klopt. Nee. Dat... Ja. En, en dan komen daar uh, fijn twee. Ja. Nou, nee, het, het, het was natuurlijk best een spannende periode om als Nederlanders daar een documentaire ja. te maken. En daar zaten eh, ze natuurlijk ook niet op te wachten. Mm, nou, in eerste instantie niet. Niet, maar later toen wij door begonnen te vragen en de mensen doorhadden dat wij echt voor hun verhaal komen. Dat wij niet alleen maar de Nederlandse zijde belichten, maar dat we echt, dat we echt nieuwsgierig zijn naar de Sassiaanse verhalen. Toen kwam de sashaan Canton los. Mm -hmm. en, uh, en bleef eigenlijk doorpraten. Nou. Dus toen uh, had het vertrouwen gewonnen. En, uh... Ja, en, en, en zij merkte: wij krijgen een platform. Ja. Voor het eerst. Wij kunnen onze stem laten horen. En dus was net alsof een luikje open gaat. En dat is natuurlijk weer het voordeel van een klein eiland. Als je het bij een paar mensen. Uh, Klikt, dat, dat kletst zich zo rond. We waren daar bijvoorbeeld uh, tijdens de verkiezingen, de eerste eilandsraadsverkiezingen onder uh, Nederlandse vlag. Om het zo bij even, de uh, Democratische he? Partij dus twee zetels, twee zetels moest zetels inleveren mm -hmm. van de vier. En er worden ook heel veel toespraken gehouden op straat. En dat gaat met barbecues. En nou ja, uh, uh, s'nachts. En wij kwamen een keer uh, aangereden. En uh, nou, van, van, van uh, 500 meter afstand hoorden wij al. En there's the Dutch crew ik the De documentary makers. Give them a warm applaus. Dus uh, als je eenmaal die plek hebt van hé, uh, hey, zij, ja. zij komen hier met goede bedoelingen. Uh, sterker nog, om onze problemen ook in kaart te brengen. Uh, dat ja, dan, dan, uh, dan, dan uh, ben je welkom. In die aflevering laten jullie trouwens iemand vertellen uh, dat er stemmen uh, uh, gehusseld worden. Ja. Door bijvoorbeeld geld daarvoor te betalen of een huurwoning of aan een te cool bieden. Een ja. Uh, ja. ook Ik denk Nou, dat is ook wel wat. Om dat allemaal iemand te laten beweren. En, en dat is het dan. Ja, maar zelf hadden ze het. Ja. Ik had het gevoel dat het wel algemeen bekend was dat dat uh, gebeurde. Te hè? laten beweren dat. Uh, nou ja, goed iemand stelt dat zo, ja. maar dat is dus ook daadwerkelijk. Dat is daadwerkelijk zo dat de We hebben het natuurlijk niet stempel. kunnen checken, maar we hebben wel van verschillende mensen gehoord. Van meerdere instanties van meerdere meerdere ja. gehoord, ja. En dit is ook de lijsttrekken van ja. de DP. Die en, ja. T, ja, en de lijsttrekker van de DP die probeert hier ook een stokje voor te steken, want hij heeft toen een uh, gedragscode opgesteld dat het niet meer mocht. Dat was dan een van de paradepaars van de DP van wij doen niet aan zulke praktijken meer mee. Ja. Dus vandaar ja, dat hij dat... Uh... En, en hij eindigt dan ook met dat het wel teleurstellend is... dat ze van vier naar twee... terwijl ik denk, dat ja. moet toch verschrikkelijk zijn voor die mensen. En dat heeft dan waarschijnlijk te maken met het feit... dat ze overstag zijn gegaan. Ja. En ze hebben aangesloten ja, bij... Pro -Nederland. Nederland. Ja, pro-Nederland. Zij, zij zijn wel de partij die uitgesproken pro-Nederlands was en ik denk daarop afgerekend is nu. Ja. Nu hadden jullie afgelopen zaterdag uh, de première. van. Uh, hebben jullie de hele serie laten zien of nee. de, de eerste ja, aflevering? Drie, drie, drie afleveringen. Ja, ja, de eerste live dus en nog twee previews. En aan wie? Aan onze bekenden, vrienden, familie, uh, maar collega's, ook uh, collega's. En uh, een delegatie, uh, stationen ook. Uh, in Nederland is er zogezegd een contactorgaan, Friends for Stasia... Alle socialen die naar Nederland komen... die hebben dus uh, contact met elkaar veel. En het bestuur daarvan... hebben wij met partners en familie ook uitgenodigd. Ja. En uh, ja, ook om die te is... voelen... Zij kunnen voelen of het, of het beeld klopt. Of zij zich daarin herkennen. Of, of, uh, ja, en dat was, dat was mooi. Mm -hmm. dat was mooi. Ze, ze, hun eerste reactie was toch wel van meer van pijnlijk. Ja. Pijnlijk, ja. confronterend om te zien. Maar uh, goed... Heel herkenbaar en kloppend. Maar um, wat vonden denk, ze vooral pijnlijk? Uh, ik je denk dat je het nog, dat Dat ook uh, uh, niet heel snel, heel direct problemen benoemt. Heeft misschien ook te maken met die kleine samenleving. Want als ik naar mijn buurman zeg, van hey, ik vind dat niet tof of wat dan ook, dan uh, ruzie kan je niet heel erg permitteren of grote conflicten. Dus stagiaanen, dat merken we ook daar, die zijn er goed in om het wollig om het te vertellen. Nou, Ik denk dat de documentaire serie toch vrij rechtstreeks uh, onverbloemde dingen laat zien. Mm -hmm. En toen zei ze, ja, ja het is wel zo mm -hmm. uh, slik, dat, dat gevoel. Uh, dus ik denk dat dat het, het pijnlijk was. En ook om te zien van de worsteling met dat, met dat Nederlands weer. En dat was wel heel erg kenbaar voor ze. Want hoe groot is die gemeenschap van Stasjanen hier in Nederland dan? Dat zal toch niet uh, al te groot zijn? Dat, nee, niet, dat echt niet. Ja, ik denk. Nee, dat weet ik echt niet. Die nee, vierhonderd nee, mensen, zoiets. zijn er een aantal mensen die dan hier uh, ja. in Nederland uh, komen studeren. Ja, ja en die, die ook hier gewoon werken en die, uh, die hier zijn. En die heel goed contact hebben met hun, uh, met hun eiland. En uh, de ideeën om dit te gaan doen, om daar een aantal maanden uh, te gaan filmen. Jullie hadden geen banden met het eiland. Wat was eigenlijk, hoe, hoe, kwam, hoe is het zo gekomen dat jullie daar met z'n twee vanuit Arnhem. Hoe ja, is dat gebeurd? Ja. Ja. Waarom? <laughs> ja. Uh, nou ja, onze, onze onderwerpkeuze. Die, wij zijn uh, vaak op zoek naar uh, verhalen of uh, mensen die een verandering moeten doorstaan. Het liefst uh, verhalen die het, uh, van mensen die... Uh, echt zo'n verandering uh, moeten, door, ja, moeten doorleven. Hè? En in dit geval is het een hele uh, gemeenschap die een verandering moet doorleven. Dus daar zijn we altijd voor in geïnteresseerd. Erin. De vorige documentaire serie ging er ook uh, eigenlijk over. Ja, worstelingen eigenlijk van mensen. Ja. Of het nou komt door een verandering de omgeving, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. Of iets wat je zelf wil veranderen. Maar ja, die dit... worsteling, dat, dat, dat interesseert ons Ja. Mensen, mensen en ja. daarnaast wat ja, wat voor emotie roept het op als je toch niet de vrije hand hebt gehad om voor je eigen status te kiezen voor je eigen wat ja of het nou onafhankelijkheid is of dat het uh, een, uh, een bijzondere gemeente is wat, wat doet dat met mensen nu is het antwoord wel heel vaak als jullie vragen hoe komt dit of dat op sint is is het antwoord heel vaak omdat het zo'n kleine gemeenschap is. En af en toe dacht ik, ja, maar is dat nou. Het is wel iets te makkelijk dat dat antwoord komt. Bijvoorbeeld, uh, waarom gaat het zo slecht hier op school? Nou, omdat het zo'n kleine gemeenschap is. Terwijl ik denk, nou ja, dat zou toch juist een voordeel moeten zijn. bij het hebben van onderwijs, bijvoorbeeld. Maar bedoel je, de leerlingen die dat zeggen? Ja, ook of, de leerlingen die dat zeggen. Alsof het een, uh, een algemeen iets... Ik bedoel, wat, wat voor idee hebben jullie over zo'n kleine gemeenschap gekregen? Ik vind het zo makkelijk om dat de hele tijd als... Nou ja, zo'n kleine gemeenschap, als je je voorstelt... iedereen die kent iedereen, dus wat je zegt heeft een veel groter effect. Dus je kan niet uh, in anonimiteit bijvoorbeeld je gedrag ook uitproberen. Dat, is, ja, dat geeft ook een soort beklemming misschien weer... En uh, dat denk ik toch wel dat het moeilijk, dat het best wel moeilijk is. Dat het, uh je, wordt, ik, ik je denk... wordt snel gezien als een... Kijk, in Nederland is het zo... Van je, wordt, uh, je wordt gezien zoals je, zoals je bent. Hè? Zoals je, wat, je, wat, je, wat je rol is in de samenleving. Want je kan niet meer switchen in zo'n kleine gemeenschap. In Nederland kan je zeggen, weet je wat... Ik ga, uh, uh, ik ga nou de komende vijf jaar heel wat anders op. doen. Dorp je ja. verderop. Of ik ga wat anders studeren. En uh, als mensen jou daar bijvoorbeeld een, uh, een, een, een, een boze man vinden... Bijvoorbeeld, die snel kwaad wordt... dan kom je er bijna niet meer vanaf van dat van stigma. En uh, in Nederland heb je dan de kans om ergens anders te gaan wonen... of, of om ander gedrag te laten zien, om nieuwe collega's te ontmoeten. Dus je kan anoniem je gedrag uitproberen. En vandaar is het best wel lastig in zo'n kleine gemeenschap... Uh, daar, ja, ja, ja, je houdt elkaar toch meer in de tang misschien. Dat hmm. het, uh, ja, je wordt toch sneller gelabeld, laat ik het zo ik zeggen. Ik geloof dat Rian zelf afkomstig is uit een kleine gemeenschap. <laughs> ja, dat he? klopt. Ja. Dorp je van kent het de, klappen van de zweepen. Van 200 inwoners. 200 uh, inwoners. Zonder winkel. <laughs> Met zonder winkel? Met het melkkannetje naar de boer, ja, serieus. <laughs> hmm. maar, maar ja, maar ja de ook op zondag, ik weet het nog goed... Maar wacht even, hoe oud ben jij? Met het melkkannetje naar de boer? Ja. Ja, dat deden wij. Uh, hoe oud ben ik? 37. Hm. Maar uh, ja, dan hoefde hij in ieder geval voor de melk niet zes uh, kilometer te fietsen. En hoe ja. heet dat dorp? Linden. Oh. Bij Kuik, onder Nijmegen. Ja. Maar om een voorbeeld te geven. Jij ja, in, in elk geval maar... melk ik... met een vel. Ja, smeren. <laughs> Lekker toch? <laughs> nee, niks van. <laughs> maar goed, t, t, in, in zo'n gemeenschap opgroeien van 200 mensen, wat Marco net omschrijft, uh, uh, um, voelde dat ook als, als beklemmend voor jou ook? Uh, ik heb het als heel veilig ervaren. Ja, ik vond het. Uh, maar. maar... Voor mij kwam de klap daarna, toen ik voor het eerst uit het dorp moest... en naar een iets groter dorp. Het was nog steeds een dorp. <lacht> maar uh, dat vond ik heel eng, ja. En ik, ik herken wel, Marco vertelde het net wel goed... dat uh, iets kleins kan opgeblazen worden tot iets heel groots. Ik weet nog heel goed, ik was denk ik een jaar of tien... en uh, er liepen twee punkels door het dorp. Dat waren twee nichtjes van iemand en um, die waren zwart gekleed... met zwarte haren en die kregen het stempel heks... En nou, wij waren, als, want we waren met een groep van twintig kinderen, wij waren allemaal helemaal bang. En, en, maar dus, dus je kent het niet, het is onbekend en zo'n klein iets dat, ja, dat voel ik wel maar, maar, kenmerkend. ja. En, maar... en Marco komt uit de grote stad. Uh, ja, ik ben heel dat vaak verhuisd. Ja, uh, ik van. heb ook een heel klein dorpje, gewoon niet zo klein als uh, Rian, maar. Ook wel. Wat, uh, wat gaat het volgende project worden? Nu zitten jullie hier Aha. natuurlijk middenin, maar uh, ik neem aan dat het uh, zo ongeveer afgemonteerd ja, is. Ja, en... bijna. We moeten nog uh, kleurcorrectie het? doen en geluidsnabewerking, maar ja, de, de montages zijn klaar. Fase, ja. En dan gaan jullie weer naar verre oorden? Nee, we blijven dichter bij huis. Ja, ja maar uh, we gaan... een we willen een nieuw project. Een maar project doen dat... voor de NTR. Maar it, it, ja, het klinkt een beetje raar en flauw. Maar we gaan er niet veel over vertellen. <hijf> en het heeft zo zijn redenen. Maar daar dan... gaan we ook niet over vertellen. <hijf> nee, nee, <hijf> dat nee, is een nee, heel antwoord. Ja. Je hebt er niks aan. <hijf> <hijf> maar we, we zijn bezig met de nieuwe serie. Ja. Ja. En een tipje van de sluier, dat kan wel. Of kan dat nee, ook dat niet? Nee, dat kan ook niet, denk ik. Nee. nee, dit is de vrees van de freelancer dat er een idee <hijf> wordt uh, ingepikt. Of ja, niet? ja. Ja, nou, daar gaan we ook niet. La, Laten we het daarop <laughs> houden. Een hoop ja. geheimzinnigheid, maar het lost ja. zich uiteindelijk in de toekomst in. Ja. Jullie weten in elk <laughs> geval de spanning erin te houden. Ja. En was het nu zo dat, je, dat, dat jullie aanvankelijk in Nieuw-Zeeland wilden gaan filmen met een, ja. op een heel ander klein eiland? Ja, ja dat klopt. Ik, ja. Ik, ik, uh, we, ik, of wij waren eigenlijk al wel langer op zoek naar een kleine samenleving. Misschien wel van, vanwege mijn uh, achtergrond ja, was dan gewoon uh, naar Linden. Nee, hoe heet het woord? Ja, ja, Ik ben wel benieuwd of ze daar nog steeds met een melkkannetje uh, uh, ja, ja Nee, mijn ouders zie ik niet meer lopen met het kan. Nee, maar okay. maar, maar uh, in ieder geval, daar, daar zijn we gaan, naar gaan researchen. En we ontdekten inderdaad Pitkern. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Pitkern. Ja. ja. kern kern -n. Ja. En, uh, het is een heel klein eilandje en daar wonen 75 mensen. 75? Ja, ja en, uh, maar volledig zelfstandig, zelfvoorzienend. Eén postkantoortje hebben ze. En als je daar post naar toe stuurt, dan duurt het ongeveer drie weken voordat het daar aankomt en weer terugkomt. Dus dat vond ik erg integreren. Ja, ja, je kon er goed. alleen maar heen met een vrachtschip, hè, geloof ik. Dat je Twee ja. keer per jaar kon je er alleen maar mee, met een vrachtschip mee. Dus je moest er zeker een half jaar zitten. En toen begonnen er al een paar twijfels te reizen... om ja. daar een half jaar te gaan zitten. Ja, aan de andere kant werd het mm. daarmee ook natuurlijk wel interessant. Ja, ook wel, ja. Beide, beide kanten, ja. Maar goed, dat werd het dus niet. Mm. Nee, nee, helaas zagen wij een andere programma maken. Die kant op gaan, <laughs> dus toen dachten we, ja... Nee. Dan kunnen wij niet ook nog. Nee, nee. Maar goed, en dan met z'n tweeën toegevoegd worden aan die 75 ja. Dus dat lijkt me ook geen sinecure. Nee. Hoe lang gaan jullie dit samen trouwens volhouden? Nou, ik, nou, ik heb nog 60 jaar te leven, en ik denk ik, nee, of zoiets. Dan moeten we vol kunnen maken tot ons 80. Ja. Ja, ja het ook gaat. ook van die winkeltjes in die kleine dorpjes waar echtparen uh... inderdaad 60 jaar lang samen zo'n uh, winkel runnen. Nee, maar wij houden, wij, wij, wij, om misverstanden te we hebben ook altijd nog onze eigen projecten hiernaast. Dit was een heel intensief project samen. Ja. En. Uh dat is heel goed bevallen. Dus dat zullen we zeker nog blijven doen. Maar uh, daarnaast uh, produceren we ook... of maken we ook onze eigen producties nog. En dus ook, dat is ook leuk, die afwisseling. En, uh, dat je erin ja. en eruit ja. kan vliegen. Ja, dan heb je zin in een project zelfstandig... en dan, dan ben je daarmee bezig en denk je... nou, laat maar weer een project samen doen. Dus die afwisseling werkt goed. Goed. Ja. Zijn we bij de tegel aangekomen? Wat oh, staat er op, Marco? <laughs> ja, het, is zo uh, het, is, ja, het is zoals het bijna is. En daar moet je wel iets meer over zeggen. Nou ja, als je het vaak. Is als je zoals het, ja, bijna is. Als het bijna is. Als je een documentaire aan het maken bent, dan denk je op een gegeven moment van, nou, volgens mij hebben we nou alle perspectieven belicht. We hebben iedereen gevraagd en geïnterviewd om over het onderwerp te kletsen. We hebben allerlei verschillende meningen gehoord. En dan denk je: oké, okay, dan zou dit het wel zijn. En dan is het allemaal weer iets dat ergens weer iemand uit een dubbeltje uit een doosje... dan weer net iets anders zegt. Dus je kan de werkelijkheid nooit vangen. Het is, ja. De werkelijkheid vliegt maar rond. Ja, en dat maakt het leven zo interessant. Precies. Niet waar. Ja. <laughs> Dank jullie wel. <laughs> Beide. Uh, Rian en Marco. Rian van de Boom en Marco van S. Allemaal kijken aanstaande zaterdag. Hoe laat? Vijf over vier. Vijf over vier op en Nederland. je kan ook op onze 2. website nog kijken. Dat is ntr. Uh, Caribisch-Nederlands. Punt en dan. Lijkt mij zo. Goed, zo dadelijk op deze zender. Uh, Margrethe Rijntjes met twee dingen. Met de moeder van een gedetineerde over haar situatie en het belang van hulp voor de familie van daders. En een gesprek met China-correspondent Michiel Hulshoff over de explosief groeiende steden in China. Ook mooie onderwerpen. Dank jullie wel. Ja. Graag gedaan. Graag gedaan. Dank mevrouw Van den Boom, dank meneer Van S. Dit was aflevering 2343. Morgen ontvangen wij actrice Antoinette Jelgersma. Tot dan. Radio 1. Hey. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag.